Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het overleg tussen de Amerikaanse president Trump en president Zelensky van Oekraïne is mislukt. Hij kan terugkomen als hij vrede wil, meldt Trump op zijn sociale media-platform Crude Social. Zelensky breekt zijn bezoek aan Washington af en keert terug naar huis. Trump en Zelensky hadden eerder op de dag een zeer gespannen onderhoud op het Witte Huis in het bijzijn van een aantal journalisten. Trump en zijn vicepresident Vance maakten Zelensky harde verwijten en beten hem toe dat hij ondankbaar is. Zelensky probeerde te reageren, maar werd steeds ruw onderbroken. Qatar wil dat het Internationaal Gerechtshof zich uitspreekt over hoe Israël omgaat met hulporganisaties. Het land wil bijvoorbeeld dat de VN-organisatie UNRWA zijn werk weer mag doen. UNRWA bood hulp aan, Palestijnen in Gaza en op de westelijke Jordaanoever, maar Israël heeft de VN-organisatie eind januari verboden. Volgens Israël werkte UNRWA samen met Hamas. Skype stopt ermee. Op 5 mei trekt Microsoft de stekker eruit. Skype werd 23 jaar geleden opgericht en 14 jaar geleden overgenomen door Microsoft. Het aantal gebruikers is de afgelopen jaren met bijna 90% afgenomen. In 2023 waren er nog 36 miljoen gebruikers. Tussen nu en 5 mei hebben gebruikers de mogelijkheid om al hun contacten en chatgegevens over te zetten naar het Microsoft Teams platform. Een een 18-jarige student uit Azerbeidzjan heeft zijn excuses aangeboden voor het lekken van het Songfestivallied van zanger Kloot. Dat meldt het AD. Het liedje Selavi werd eerder een, dag al, een dag eerder al uitgelekt op uh, X. Volgens de student verscheen het nummer de dag daarvoor al op een geheim Telegram kanaal, dat vaker Songfestivalnummers lekt.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 Je luistert naar Jelmer en de M&M's elke laatste vrijdag van de maand bij Zeddeweer. If age, you made it, if you love it, if you hate it I don't fucking care what you think Drop down, yeah, The at flash on So stylish, the is all gone Drop down, yeah, looking like an icon Work angles, yeah Yeah, 360, when you're in the mirror, do you like what you see? But when you're in the mirror, you're just looking at me I'm everywhere, I'm so Julia. Welkom in de tweede uur van Jammer en Hemdem. Ze openen met nummer 360 van Charlie XX. Natuurlijk van het Brad album. een van de eerste nummers op Bread. de plaat. Ja. Zo jammer. Hè? Dat was zo'n goed album. Maar door die stomme meme vind ik het gewoon, gewoon It's irritant. going to be Brad Summer. Maar zeg maar. Ik, huh? ik, heb hele, ik heb dat hele Brad album nooit begrepen eerlijk gezegd. Ik vind dit een ja, lekker nummer. Ik hou ja. gewoon wel van hyperpop. Dat is sowieso mijn show. Charlie XX oh, maakt ook hyperpop. Nou, ja, maar dat is niet wel ja. pop hyperpop. Maar yes, goed. Als yes. nog hyperpop. Maar zeg maar, ik vind Guest best een lekker nummer. Ik heb, moet even zeggen, ik heb het ook nooit echt een kans gegeven. Maar, maar het is gewoon vooral, het is door die stomme Amerikaanse thank verkiezingen thank en zo, is dat ineens een, een, een meme geworden. En het is gewoon stom. Want het, het is oh, al, gewoon als naar. iemand die politiek is, er is iets politieks van gemaakt. En daar vind ik het gewoon irritant. Ja, maar kijk, het gewoon leuk. als het album goed is, is het album goed. laat maar Ja, dat wist ik ook wel. Maar ik moet zeggen, ik heb Bella nooit heel groot fan van geweest. Maakt niet uit. Het is tijd voor het het kwartiertje Daar hebben we natuurlijk niet echt iets met politiek gedaan in ons uh, Brad-album. <laughs> ja. Nou, in ieder geval, we gaan beginnen bij het begin. En dat is het Badhuisplein. Ja. En dan kan ik het best uh -huh. naar als een politiek specialist te gaan. Ja, ik, uh, ik uh, zou ik anders proberen om binnen drie minuten mijn verslag voor te lezen. Nou, dat, je mag het proberen, maar je mag ook gewoon een, een, oh een, iets doen. Nou, ja, Oké, okay, even een beknopte versie. Ja, want, beknopte versie. Uh, uh, dinsdag was een belangrijke avond. want Na 35 jaar praten lijkt een schop in de grond op het badhuisplein definitief dichterbij te komen. De Pvv hielp de plannen voor het badhuisplein aan de meerderheid, en er waren veel mensen op de publieke tribune. Maar alsnog liepen de spanningen regelmatig hoog op, ondanks dat er een meerderheid was. De avond begon met een moment van aandacht voor het andere nieuws dat we zo meteen bespreken: het ingetrokken vertrouwen in openzetwethouder Jan-Jaap de Kloet. En dat is ook het dossier Wadhuisplein, maar hij gaat dus als onafhankelijk wethouder verder. Wacht, wacht, wacht, wacht. Wat is het, waar ligt het badhuisplein ook alweer? Badhuisplein is zeg maar waar het casino is. Echt ja, een dat, dat dat het is Dat leeg Het plein bij het Holland Casino, huh? is niet het, maar, nee. is het nee. Zo nee. heet dat? we hadden vroeger, heel vroeger hadden we hier badhuizen die de helft van het jaar leeg stonden, maar wel in de zomer de rijke mensen konden onderbrengen. Maar, dus, uh, daar zijn we bekend mee voor? Even kijken, toen ging het dus over het Badhuisplein. Uh, nou, veel partijen vonden het belangrijk dat er inderdaad na heel veel jaar een stap werd gezet. Ze waren tevreden met het plan en vonden dat de wethouder voldoende had uitgelegd waar nog de haken en ogen waren. Maar partijen Openzet, Jong Zandvoort en Zee uh, konden geen genoegen nemen met die uh, uitleg en vonden dat onvoldoende. Er was nog steeds veel kritiek, bijvoorbeeld op de participatie en het uitwerken van uh, Onderdelen als parkeren, maar ook verschillende kaders in het plan die niet zouden zijn meegenomen. Postzegelplantjes, zo wordt het plan genoemd door de critici. <lacht> uh, en de vraag is ook: nu het Holland Casino dicht is en uh, de gemeente recht van eerste koop heeft gevestigd, waar ook allerlei andere dingen over te doen zijn, is de vraag: moet je het plan niet integraal betrekken en dan in één keer alles ontwikkelen? Nou, dat zal voor heel veel planschade en extra vertraging uh, nou, dat, zorgen. Dat, nou, wow, wow, dat is dus discutabel. Dat je zegt, dat nou valt ja, er wel veel, Maar daar heb ik dus letterlijk geval. net over gebeld met de wethouder. Ik moet natuurlijk niet exact zeggen wat is besproken, maar het, het valt allemaal wel mee. Dat, ja, oké, okay, maar jezelf... in ieder geval, als we het plan zouden uitstellen, dan zou het vertraging opleveren. <truimert> en tuurlijk, en uh, tuurlijk, dat, dat, dat was niet ja. de wens, want uh, nu uiteindelijk, uh, na veel soebatten, heeft ook een ander journalist opgeschreven, uh, uh, werd het met tien stemmen voor en dus de zeven tegen aangenomen. De bouwplannen worden nu nog verder uitgewerkt. De bouwvergunning moet natuurlijk nog worden aangevraagd. Er wordt een ontwikkelaar gezocht voor de woningbouw en een exploitant voor het hotel. Uh, maar er was toch een opgeluchte stemming en hoe het oh. verder gaat uh, ja, bij, bij een meer, meerderheid. En er is ook nog een wens om uh, de zaken te verzandvoortsen. Dat is een nieuw woord. En ja, tot zover eigenlijk het Badhuisplein. Uh, dus er gaat waarschijnlijk wel iets gebeuren. Er zijn nog wel wat onzekerheden. Maar er is in ieder geval... Ja, een stap gemaakt waardoor... volgens de planning in 2028... we een uh, volledig nieuw plein hebben. Oké. Okay. Ja. Hm. En dan is er verder ook nog iets gebeurd in de Stans voor de politiek. Er is ja, namelijk, moet ik dat uh, ook maar toelichten? Ja, ligt dat ook maar toe. Maar wat er in ieder <laughs> geval gebeurd is... er is dus steun voor een wethouder uh, ingetrokken. Ja, <laughs> en uh, zonder daar al te veel over te zeggen... is het op zijn minst opmerkelijk... wat hier is gebeurd. Want uh, maandagavond... Uh, ...ontving de pers uh, tegelijk trouwens met de rest van de fracties... Uh, ...een bericht dat uh, de ouderspartij partijstand voor openzet OPZ... ...de steun voor haar eigen wethouder Jan-Jaap de Kloet introk... ...maar wel in de coalitie blijft. Wat dat dus betekent is dat die wethouder die voorgedragen was door OPZ... ...niet meer namens die partij in het college zit... ...maar er praktisch niks verandert. Uh, volgens de partij kwam het... Uh, door een opeenstapeling van meningsverschillen, waaronder over het Badhuisplein en het racefestival. Het waren fundamentele verschillen van inzicht... en vooral inhoud en de kwaliteit van bijvoorbeeld dat Badhuisplein... Uh, zorgde voor frictie en ja, onvoldoende steun kon nog uh, tot gevolg uh, daarvan leiden. Nu is er dinsdag een motie van vertrouwen ingediend door Jong Zandvoort en Zee... en daar heeft OPZ wel voor gestemd om het volledig vertrouwen uit te spreken in de wethouder... Uh, Zee en Jong Zandvoort hebben daar overigens tegen gestemd. Uh, maar ja, het was op zijn minst opmerkelijk nieuws. Omdat, ja, wat ik net zeg, je kan natuurlijk wel een wethouder voordragen in het college. Maar uiteindelijk zit hij er namens heel Zandvoort en eigenlijk ja. de hele raad. Ja. Uh, dus het betekent als je de steun intrekt, dat kan. Maar dan blijft de wethouder nog steeds. Ja. Maar eigenlijk, zeker, eigenlijk, als ik hier nog op mag gaan... ik iets oh, toevoegen. Ja. Zeker als je in de coalitie blijft, dan verandert het dus eigenlijk niks. Okay. Want je kan ook gewoon nog tegen een plan stemmen. Nee, precies, want dus ik, wil, ik wil je nog, nog even, even dit aanklikken, deze absurditeit. Sorry, maar die moet ik dan toch even wat ervoor kwijt. Je, een wethouder zit er gewoon als onafhankelijk persoon. Het enige wat een wethouder hoort te doen, die hoort uit te voeren wat de raad wil. De raad kiest een lijn, de wethouder voert het uit. En natuurlijk zit daar wat meer invloed achter. Maar goed, een wethouder functioneert dus onafhankelijk duaal, wordt dat genoemd. Nou, en wat zij dus eigenlijk zeggen, is nee... Wij, wij, onze wethouder was dus niet duaal, want het was onze wethouder, terwijl dat klopt niet, zijn we alleen die, diegene voorgedragen als zijn, hey, misschien is dit een goede wethouder, daar heeft de rest van de ja, raad ja tegen gezegd, en nu niet meer. Dus eigenlijk wat te zeggen is, we houden ons niet of hebben ons niet gehouden aan de, de, de, de, de indeling, zoals dat hoort in de gemeente, wat ik dus ja heel gek vind. Want ik heb er in het verleden ook wel eens kritiek op gegeven. Dus hoewel ik ook kritisch ben geweest... op de wethouder in het dossier Badhuisplein... Uh, vind ik dat dan weer een hele gekke manier... van ermee omgaan. Dus dat is... Uh, ja, ik denk even voor de luisteraar. Een beetje context. Oké, okay, en dan ga ik even kijken naar... Mickey, wat vind jij hiervan? Uh, dit is natuurlijk wel... een interessant onderwerp. Nou ja, ik snap hier de ballen van. En wat ik hoor is dat de een of andere... rol als wethouder is gekozen. Wat nee, heeft dat gedaan. is... Nee, maar dat als is... het Jan Kloot van Dam was... dan was ik blijer geweest, zeg maar... Nee, maar dat is, dat is, Mickey, dat kan je echt niet zeggen op de radio. En zeker niet in dit geval, want uh, uh, de wethouder is niet per se heel slecht. Er de, de heeft alleen een partij voor gekozen ja. om geen vertrouwen, eigenlijk geen steun meer uh, uit te kiezen. Ja. En het zou iets anders zijn als de hele raad zegt ja. dat een wethouder niet... Nou ja, precies. En kijk, en wij waren dan ja. als partij wel kritisch op het feit dat... En dat was voor, voor ons vooral een reden om dus... We hadden dus een motie van vertrouwen ingediend, een be, beetje beetje flauw, maar dat kan dus omdat OPZ in onze ogen niet eerlijk uitkwam... voor het feit dat zij gewoon toch wel een beetje beschadigd waren... in hun vertrouwen naar die wethouder toe. Omdat die wethouder dus een brief die, waarin uh, Holland Casino dus aangeeft... dat ze in ieder geval wilden gaan onderhandelen... ongeacht of wij voorkeursrecht hadden of niet... Uh, niet naar ons toe hadden gestuurd tot een week voor de vergadering. Terwijl normaal doe je dat voor de commissie. Nou, dan is ze ook nog in ieder geval in onze ogen... Uh, de participatie heeft de, de wethouder gewoon, nou ja, gewoon niet, niet goed geregeld. Stantwoorden zijn gewoon niet betrokken bij hoe dat project gaat worden... met als resultaat dat er nu dus iets gaat komen... Waar uiteind wat uiteindelijk alle partijen gewoon op basis van een soort van gevoel maar hebben gedaan. Ze hebben eigenlijk geen idee of, of wat daar gaat komen of zandvoorters dat uh, in meerderheid ondersteunen, zeg maar. Nou, dat zie je ook wel terug in de reacties. Ik zie online echt dat het 50-50 is. De helft vindt het walgelijk lelijk. De andere helft niet. Terwijl ik denk, nou, volgens mij als je dat dus met een goed participatietrek had gedaan, had je echt wat je kunnen maken waar wij spreken 70-30 was. Hè. Nooit gaat iedereen tevreden zijn, maar in ieder geval dat het, uh, dat het wat gelijker lag. Nou, dat zijn voor ons de enige geweest. Dat te zeggen, ja, dat, dat ja, maar wij hadden bij spreken een motie van afkeur kunnen indienen... Dan kunnen ze zeggen, nou, dat keuren wij af. Dat vinden we niet goed dat het zo zou gaan. Dat wil niet zeggen dat je niet verder wil met iemand. Maar OPZ kiest er dan voor om dus te zeggen... nee, het is niet meer onze wethouder. Maar ze spreken dan ook niet precies uit waar het hem dan in zit. Hè. Dus zit het voor gewoon wat ik nu wel doe, waar, uh, hoe dat zit. Ja, en ze, ze maken het ook niet officieel verder. Mm. Ja, dat is gewoon een beetje gek. En dat probeerden we bij ze te ontlokken... maar Aha. dat is helaas niet gelukt. Dus ja, nou, het is een beetje ingewikkeld, maar goed. Ja. Het, is, uh, het is allemaal bijzonder... Nou nee, en dan heb ik ook gelijk Dus uh, volgens mij Mike uh, gezegd... Wat ik, uh, hoe ik erover denk met het badspel. Ik vind het jammer dat het er doorheen is. Voor mij was het echt een vergadering. En maar ik wat, wat niet... gaan ze dan nu doen? Nou ja, ze gaan nu iets, iets, iets neerzetten... wat in ieder geval vanuit mijn perspectief... dus dat moet ik wel heel, heel erg benadrukken... Ja. natuurlijk ook vanuit mijn rol. Maar van heel veel, bij heel veel zaken werd gezegd van... ja, uh, uh, uh, dat weten we niet, dat komt later wel. En natuurlijk heb je als raad heb je een soort zorgvuldigheidsplicht. Hè? Je hebt bepaalde uh, regels waar je aan moet voldoen. Je hebt bepaalde dingen die juridisch gezien ook moeten. Dus we moeten gewoon zorgen... als er 155 parkeerplekken nodig zijn... in een buurt waar parkeren al heel erg onder druk staat... Ja, dat je dat van tevoren indekt. Ja. Ja, vanwege de vergunningen, vanwege onze eigen stukken. Nou, dat is niet geregeld. Je moet zorgen dat er serieuze participatie is geweest. Sterker nog, los van dat ik het heel belangrijk vind... omdat het gaat om een van de belangrijkste pleinen van Zandvoort... Uh, is dat ook... ook Voordelig voor de, voor de, de, de ontwikkelaars zelf. Want dan worden er straks minder bezwaarschriften ingediend. Omdat mensen denken: nou, we zijn op zijn minst goed betrokken en we hebben er wat van kunnen vinden. Nou, dat is een voorbeeld de integraliteit. Dus, hè, dus die brief van Holland Casino. Die we pas later te zien kregen, waar, waar het een en ander uit bleek. Nou, dus heb je allemaal van die hele ja van die, van die dingen die voor ons opstapelden, bijvoorbeeld financieel... We, er is dus een ontwikkelaar, maar we weten niet wie het geld geeft aan die ontwikkelaar... terwijl het gaat om heel veel geld dat achter dat hotel zit... en we weten bovenal niet wie het hotel gaat exporteren zometeen. Dus wie de hoteleigenaar wordt, wie, het gaat, gaat, <lacht> wie zich daar gaat vestigen. Waarom moet daar ook een hotel komen? Nou ja, dat willen wij als raad. En dat willen ook de inwoners, daar is dan wel participatie over geweest ook. Maar het, het, het gaat mij er vooral om, als jij dus niet weet met wie je gaat samenwerken... Uh, en, en wat daar komt, dan zeg ja. je normaal in een, in een fatsoenlijk scenario. Dan wachten we even, dat willen we eerst weten. En dat was onze vraag. Laten we gewoon een paar maanden uitstellen. Willen we eerst weten hoe dat zit? Willen we eerst die paar dingen duidelijk hebben? En die participatie meenemen, zodat we weten wat die inwoners, inwoners nou ja. willen op dat plein wat toch een van de belangrijkste plekken van antwoord is. Ja. En dan komt de rest. Nou ja, en dat, nou, dat was helaas niet onsteund. Uh, genoeg zendtijd voor Ja, precies. De genoeg ondertussen Zeker. Ik ben gewoon <laughs> <wel> geïnteresseerd <laughs> ja, het, in wat er nou gaat gekomen. Ik vind is. het ook interessant <laughs> ja. om... Uh, nou ja, dat staat allemaal uitgelegd. <laughs> om het horen. te horen. Nou, wat er komt wel. Ja, wat er komt wel, ja. De kritiek daarin tegen jou, maar. Nou, ik vind het ook interessant. Het staat ook in alle verstaan. Ja, ja, ja, ja. Oké. Ik vind het ook interessant te horen. En ik heb natuurlijk al een en ander ook van jou gehoord... buiten de of is het ik hoef er niks tegen in te brengen. Ik vind, het, uh, ik vind het nog steeds jammer dat Holland Casino weg is. Dat had ik graag ja. anders gezien. Ja, dat snap ik wel. En dat, uh, wel. Ja. En dat nu lijkt ik net een soort golfverslaat. Maar niet eens helemaal. <laughs> ik, ik, nou, ik, ik, ik denk gewoon, en dit is dan natuurlijk mijn mening weer. Ik vind, denk gewoon dat het wat toevoegt aan het dorp. En vooral een toeristisch dorp. En ja, dat kan je natuurlijk ook perfect combineren met een hotel. Tuurlijk. Zoals ik mij heb laten zien ja. dat ook het geval is geweest. Ja. Maar goed, dat doet er ook allemaal verder niet toe. Er is in ieder geval een stedenbouwkundig plan goedgekeurd. Dat is ook te lezen op de gemeentewebsite. Dus Mickey, mocht je daar meer over willen weten, is dat met openbaar inzichtelijk met inderdaad mooie mm -hmm. artist impressions. En dan kan je daar ook wat over vinden. Uh, dus uh, over 10 minuten horen wij Mickey's mening over stedenbouwkundig plan Badhuisplein. Voor nu is het de tijd voor een... Uh, Stukje muziek zo, wat meer stand voor het nieuws misschien, misschien ook niet, we gaan het zien. We gaan nu in ieder geval even naar een muzikale pauze, maar wat hebben we wel weer nodig naar dit stukje. Poepoe. Je telefoon heeft gevoerd naar een automatisch voicemessage systeem. Laird is niet voorkant. Op de tone, please record je message. Call me als je break up. You picked up um Call me when you break up unless you found the person that you want a new name from I'd like to be there when the day comes You know I'm always here so don't ever be a stranger Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort voor het. In Zandvoort leeft het. En jij. En jij en jij beleeft het. Kom op, kom op.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 On the floor again One knock at the door And then we both know How the story ends You can't win If your white flag's out When the war begins Aiming so high But springing so low Trying to catch fire But feeling so cold Holding inside And hope it won't show I'm saying it's not But inside I know Today's gonna be The day you notice Cause I'm tired Of explaining What the joke is This is what you asked for Heavy is the crowd Fire in the sun Out number 10 to 1 back then should bit bitch your tongue Cause there's no turning back this path once it's begun You're already on that list Say so you don't want what you can't resist Waving that sword when the pen won't miss Watch it all falling apart like Ja, Mirko wordt er helemaal uh, gek van. Je, uh, je hoorde eerst. Hoorde jij. Ja, uh, yeah, oké. Okay. Eerst hoorde je uh, Selena Gomez met Gracie Abrams. Met het nummer Call Me When You Break. Dat uh, is een van de singles van het nieuwe album I Said I Love You. First van Selena Gomez. En uh, ja, nog iemand anders waar ik even zijn naam niet van weet. Maakt ook verder niet uit. Uh, daarna hoorde Gomez. Ja, maar die... Was de, dit van Selina Gomez? Nee, dit, dit was Linkin Park. Ik was nog niet klaar. Dat nummer wat je eerst hoorde was Selina Gomez, Gracie Abrams. Dat is van een nieuw album, wat van Selina Gomez uitkomt over een tijdje. En dit, daarna hoorde je Linkin Park, ook een heerlijk nummer. Heavy is the Crown natuurlijk. Wat was alternatievere muziek vanavond, maar daar had ik er wel een keertje zin ja, in. Ja, wel goede keuzes hoor. Ja, ik heb, ik heb ook een wat, wat ben al... je nou aan het doen, Mirko? Ik ben hier een prachtige origami aan het maken. Oké, okay, nou, ik was dus uh, oh, aan het oh, vertellen God. dat... Uh, het nu eigenlijk een soort irritatiefactor. Maar ik wil het nog even doorpakken op wat we het net over hadden. Want ik wil niks meer van Merkel horen. Daar hebben uh, uh, we al genoeg uh, over gehoord. Maar, Mickey, jij hebt net het zedenbouwkundig plan bekeken. Wat yeah, vind jij er nou van dat standpoort? Uh, ik wil hier niet op door. Ja. Even kort, hè? Even kort. Dat... Ja, wat vind ik ervan? Ik heb geen idee, man. Uh, het ziet er oké okay uit, I guess. Kan beter... Ik heb zoiets van, maar waarom, waarom gaan we in ons hoofd hierover breken... en nog steeds niet over de snelweg die we onder Haarlem onder gaan bouwen? Bouw de zeeweg. Breid de zeeweg uit en bouw gewoon... Die pakking A1 onder, onder Haarlem door. Niemand heeft zin in Haarlem. Iedereen heeft een hekel aan die rotstad. Ik in ieder geval, ik haat Haarlem door Mergenbeen. en been. Omdat het zo idioot is. Oh, ik moet eventjes naar Amsterdam, hoor. Oh, fuck me, ouwe. 30 minuten omdat ik door Haarlem heen moet. Heel de godvergeten zandwoord heeft een hekel om met de auto door Haarlem heen te gaan. Ja, maar je hoeft moest, uh, ja, maar, ik maar... Wij maar niet in de duinen gaan. Ja, maar je hoeft niet door Haarlem heen. Nee, je rijdt net niet eens de stad in. Je gaat gewoon uh, slaan af en dan kom je daar gewoon... Je bent zo op de snelweg, je hoeft nee, niet nee, eens Haarlem Nee, nee, nee, nee. wat Mickey, wat wat oh, Mickey ja. bedoelt... Ja. Met blauwe, ik zie dat blauwe bord met witte letters, Haarlem. En dan denk ik ja. al, Hi, <laughs> ik, <Ja>. al, ik <laughs> ben, <Ja>. ben speciaal. <laughs> is dit wat jouw je al, je al je ja, nee, maar Wat Mickey ja, bedoelt met Haarlem is dat je... Nou, bijvoorbeeld als je op Zandvoerslaan... dan moet je zo'n stukje Leidsvaart. Op een gegeven moment kom je inderdaad wel bij dat Florapark daar ook. En dan moet ja. Je dan moet, moet altijd over de brug. En zeker als je 's ochtends gaat, is dat heel druk. Ja, mm. want welke mogol dus, bedenkt daar dat dus. ze voor één bocht van twee naar één baan moeten gaan? Eén bocht is twee naar één baans. Maat, ze, uh, doe gewoon eventjes... hoe heet het ook? Weer? Onteigen die mensen. Pak die huizen en bouw die bocht twee baans. Het is niet moeilijk. Het is niet moeilijk. <laughs> Chinese praktijk heb, hier. Heb, je het, maar. heb ja. je het over dat... Ja, oké, okay, ik weet waar je het over hebt. Ja, het is wel best een operatie om op de snelweg te Mickey, komen. Maar Mickey, in Haarlem hebben ze wel echt eerlijke koffie. Ah, houd er jongen, met die in Haarlem. Ja, maar Haarlem. kijk, oprecht. Dit is iets wat je gewoon nog tien jaar moet gaan horen. Waarschijnlijk ik nog wel. Ik vind Haarlem leuk. echt leuk. Ik vind Haarlem ook leuk. Ik vind Haarlem ook wel een leuke stad. Ja. ja, ik kom er ook best wel vaker. Ja, ik, ben, ik ben van oorsprong met Haarlem, maar heel erg. Maar wat, maar wat ik ja. wel inderdaad, wat ik Mickey dus gelijk in moet geven... <laughs> ik, ik loop er ook wel eens op te mopperen. Als ik een keer op de snelweg moet zijn, zeg ik altijd... voordat ik op de snelweg ben, ben ik 20 minuten bezig. Ja. En dan ben ik op de snelweg en ben ik binnen 10 minuten waar ik moet maar, zijn. Maar waarom, dus het waarom moet alles moeilijk. zo snel? Wat? Waarom moet alles zo snel? Uh, soms heb je geen zin om pakking drie kwartier te doen over... oh, ik moet even naar Amsterdam... Nee, dat kan, het is een afstand van misschien 10 minuten. Maar nee, omdat je door Moker Haarlem heen moet... Ja, ben je uh, dit leven van. gaat ik ben, snel en daarom moeten wij snel ik ben, gaan. Ik ben altijd binnen een half uur in Amsterdam. Ja, maar dan heb je wel een minder prettige reiservaring. Natuurlijk. Nou, dat is inderdaad nou, al, wel... Zeker als je met, met ja, dronken nou, toeristen met zit de of s'nachts en je ja, wordt weer... Ja. Ja, is... ja, dit is weer iets wat... Deze discussie hebben we al 10 miljoen miljard keer gehoord. We weten allemaal hoe het eindigt. Jammer verdedigt de trein voor het leven. Mirko haat het. Mickey haalt het met een passie. Ik sta daartussenin. Ik ben ook geen fan. Maar ja, weet je, ondertussen, je moet er af en toe mee dienen. De trein kan best wel eens chill zijn, maar de auto is in de meeste gevallen chiller. Ik ga mensen weer openzetten. Dit gaat lang duren. Mag ik wat zeggen? Nee. Ik begon, ik begon de discussie over de OP niet. Ik noem me alleen. Ik even. wel. Als je ergens snel wil zijn, zeker in een bepaalde marge, dan is de gewoon sneller dan het OV. Dit voelt toch als een discussie. Want kijk, het ga, het, gaat het sneller? Je moet eerst naar het station toe. Jammer, hè? dat is tien minuten ja, fietsen voor mij. met een auto moet dan je, moet je ook nog vijf minuten van tevoren. Wat allemaal. De auto denk je één keer en je kan er een paar keer van op en neer. Als ik, als ik naar de trein moet, eerst fiets ik tien minuten naar de trein. Dan moet je nog vijf minuten van tevoren zijn, zodat je niet helemaal haast. Nou, dan ben je ook al een kwartier bezig. Dat plus een half uur ben je ook alsnog nog drie kwartier. En dan wat? Ik ben het eens met dat punt over het tank. Ik tank oprecht één keer in de drie maanden met mijn auto. Ja. Ja, jammer. Nee, sorry. Het OV is, jammer, een een is gewoon niet superieur. Is, de uh, trein is chill. Absoluut. Als het een keer goed geregeld zou zijn. Nou, het is ik echt verbeterd. Ik, ik wil wel de trein. Maar dan wil ik een, een, soort, een soort Japanse cultuur. Waarin ja. iedereen gewoon normaal ja. doet. Ik, ik vind de trein prima. Maar waar ik gek van word, zijn de hoeveelheid junks. Mensen die plastic flesjes bij me vandaan rukken. Terwijl ik ergens zit, omdat ze weer een grammetje kook moeten kunnen halen. Ik word gek van, van, van die, van die paupertieners met, met van die harde kutmuziek die de hele tijd... Nee, ik spreek het je... Nee, van die, van die drillrap en zo. Het is gewoon echt, als je wil zien wat er misgaat in deze samenleving, als je je risico op, op neergestoken worden, significant nou, ik... wil verhogen, dan reis je elke dag met het OV. Nou ik uh, reis je elke dag met het OV en ook best wel lange stukjes. Uh, meerdere keren per maand. En mij is nog nooit iets over. Ja, ik wil ook even nuance aan. Ik vind inderdaad de trein. En, en da daarmee zeg ik niet dat het niet nee. gebeurt. En de gevallen zijn zeker erg. En ook de hulp die je daardoor daarna niet mee oh, ja. krijgt... zijn zeker erg. Maar wat ja. ik erover wil zeggen... is dat als je zelf een ervaring hebt... dat het niet betekent dat het voor iedereen geldt. Ja, ik, ik, ik, ik, ik moet wel even zeggen. Ik ben het inderdaad. Ik ga weer eventjes in het midden zitten. Ik vind de trein niet fijn... omdat ik het gewoon niet een heel direct Dus Ik zit liever alleen in een auto. Ik moet ook zeggen... ik voel me zelden onveilig in het. En wat jammer zegt, klopt: de dienstregeling en de betrouwbaarheid van de trein is het afgelopen twee jaar is aanzienlijk verbeterd. Ik heb in een jaar tijd één of twee keer treinuitval gehad. Ik moet, we moeten ook eerlijk zijn. Maar, wacht even, Mike. Het gaat niet alleen om letterlijk, zeg maar, de onveiligheid. Het gaat gewoon om het totaalplaatje. Het gaat er gewoon om. Het is vies. Je hebt te maken met luidruchtige mensen. Ik bedoel, ja, tuurlijk. Misschien ja. Heb, je, heb je geen. Heb je, geluk, maar... heb je zeg maar, gelukkig niks naars meegemaakt? Dat kan. Dat is, heel, dat is heel goed en heel fijn. Daar ben ik juist heel blij mee. Maar je hebt sowieso iemand meegemaakt die te hard op zijn telefoon in het buitenland. door dat ding aan het jengelen is. Of een krijzende beving. Nou, het punt is gewoon. Het, het comfort hoor. in het. Of nee, ook het Nederlands, natuurlijk. Sure, sure. Ik bedoel, ik heb helemaal niets niet, niet, niet raars daarmee. Maar, maar het comfort ja. in de trein. Ligt zoveel lager dat ik dan wijspreken heb... Ja, als ik tuurlijk, dan mijn fietstijd mee... Nee, maar kijk, als ik dan mijn fietstijd meet. Als je neem, met jezelf bent nee, in precies. de auto. Dat bedoel ik, als ik, dus mijn als ik dan mijn fietstijd meet. Mijn vijf minuten, minuten. Zelf, nee, maar luister, Zelfs al ben je dan dus tien minuten eerder. Sorry, maar dan kies ik voor comfort. Dat laat mij het, maar rustig ja. wakker maar worden. Met mijn bakje koffie. 100% zeker dat ik gewoon uh, uh, veiligheid heb. Dat er geen gekke dingen gebeuren. Sorry, maar dan, ja. dan neem ik echt liever de auto. Ja, ja, en tot wel... de tijd dat het OV die dat comfort mij kan bieden... ga ik gewoon nooit ja, ik... ver heb worden je, van het OV. Heb je wel eens Dashcam Nederland gezien? Ja, daar gaan ja. wel dingen mis, ook in het, in, het, in het verkeer. Dat is ook absoluut waar, maar ja. op een andere manier. Ik ben, sta, het is, is het uren komt, in de file. Totaal. Ik ben het wel eens, het comfort is voor mij... als ik in de file sta, is de auto wel hoger dan de ja, precies. Ja, precies. Ja, ik dat weet is, dat is, ik dit sta, sta liever, liever in de auto dan in de maar trein maar, stil. Ik, maar ik wil niet zeggen... we moeten ook niet alsof de trein heel slecht is. Hij rijdt bijna nee. altijd op tijd in Nederland... Nou, ik maak als je in de spits okay. rijdt en niet s'avonds. Nee, precies. Nee, dat is het, ik, maar dat vind maals, ik een goed punt. Dat, dat heb ik begin deze uitzending ook gezegd. Ja. Er is flink bezuinigd op het OV en daardoor kan er gewoon veel minder. Nee, nee, ja, maar. En, ja. ja, dat is ook zo. Nee, maar ik ben het wel eens met wat Mike zegt. Vooral. Want dat is, is ook iets wat meespeelt. Het is een links rijtuig. Hey, maar dat is, dat is, wat onzin is. Dat dat gewoon. Heel veel mensen van gebruiken het. Ja. Maar wat het. Ja, oké, okay, dat is waar. Dat is wel waar de overheid. Maar ik bedoel, iets wat Mike zei speelt ook wel een Als je in de spits gaat, dan is het zo vol. Dan, dan, dan raakt zeg maar die pool van ongure mensen daar een beetje diluted, over. als ik, ik reis, het zo mag zeggen. Ik reis maar dat een spits. Maar dat is juist goed. Nee, maar ik bedoel, dat, is juist, dat is juist een voordeliger moment als je het hebt over in ieder geval de veiligheid en dat soort onzin. Want dan dat is het een is, beetje het is meer is diluted. Als jij, als jij zeg maar, uh, uh, in de avond rijdt, s'nachts, en zeker. Als je op, op stations zoals amsterdam Sloterdijk moet overstappen... en 25 minuten moet wachten... Nou, daar loopt we altijd wel een of andere crackjunk rond. Ja, dat is je, gewoon niet fijn. Ja, maar dan hebben we het wel echt over worst, worst case Nee, maar ik bedoel, of... dat zijn wel de stations... waar ik mijn hele leven moest overstappen. Hè? Ik, ja, ik woonde dat... vroeger ook een tijdje in, zeg maar, regio Zaandam. Dat, was, dat okay. was gewoon mijn station. Zeg ja. maar. Dat is, dat is, ik, dus, okay, ik dat stap, is wel de OV-ervaring. En wederom, na deze discussie is de nuance ja. weer, er zijn voor en er zijn nadelen. <laughs> Alles wordt er een beetje moe van, het is in ieder geval Nou ja, je hoeft er niet moe van te worden. Maar deze discussie gaat, er altijd, gaat altijd eindeloos door. Oh. Je luistert naar oh. Dat is, de, dat is de verkeerde. We beginnen met het de derde uur. We luisteren. Oh, het de derde uur? Oh, okay. De MM Hit van de Maand. Oh, nu is hij versneld. Wat is dit voorstel? Ik ben helemaal in de war. Helemaal kapot. Nou, hij hij de... ging wel als een trein. De MM Hit van de Maand, deze keer en meer COVID Ja, Nou ja, ik, uh, ik weet niet. Ik ben dit jaar in veel meer into de elektronische muziek. We ook vorig jaar allemaal vage in die garageband onzin luisteren, zeg maar. En dit is ook elektronisch, maar ook nog wel een beetje... in iets misschien wel de overbruggingsperiode geweest. Want ik luister nu in veel meer mainstream dingen. Het heet Wild Orchid En het is gewoon, ja, ik kan niet uitleggen. Het is gewoon een vreemd dubstep-achtig. Maar ook totaal niet rustig. Play it. M&M-hit van de maand. Dan heb je dus echt één woord voor. Ik vind het een bijzonder nummer. Ik vind het niet slecht. Ik zou het ook niet zo snel zelf opzetten. Laten we het zo zeggen. Echt meerkantmuus. Het is gewoon een -nummer dus ja, Het is ja. gewoon echt meerkantmuus. <laughs> Wederom definiëren we weer wat een meerkantmuus nou echt inhoudt. Ja, wat is het? Ja, dit. Ja, wat, wat is meerkantmuus? Wat is meer enigmatisch? Enigmatisch. En, ah, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Goed, het is in ieder geval tijd om even door te draaien. We gaan het hebben over releases uh, van dingen afgelopen maand. Of gewoon andere dingen die ons opvallen, Als het maar niet met het OV ja, of de auto heb, te maken heeft. Uh, ik heb Mufasa gezien. Ja. In de paté, daar ben ik trouwens wel met de auto heen gegaan. Die <laughs> avond. Wie heb je gezien? Uh, Mupassa, die film de is... li live-action. Bioscoopfilm. Kun Wie... je hem. <hums> <laughs> Oké, okay, we gaan even opnieuw beginnen. Uh, er was dus een film in de jaren negentig van Disney, The Lion King. Ja. Uh, daar heb je de hoofdpersoon Mufasa, die gaat dood. En dan ja. komt Simba en dan heb je Scar en uh, uh, Long Live the King en zo die scène. Mm -hmm. Dan heb je in 2019 heb je een live action versie van The Lion King, die film dus. Dus dat ja, is met geanimeerde ja. dieren. Ja. En nu is er dus een speciale film gemaakt over Mufasa en hoe hij is ontstaan. Dus dan ga je eigenlijk voor het eerst, zeg maar, terug in de tijd. Um, uh, een prequel en dan, dus. en dan met, ja, is. Ja, een prikkel En dan dus dat Mufasa klein is en hoe die uiteindelijk Scar heeft ontmoet. Want dat blijkt dus niet echt familie te zijn. Maar hij is ja het is echt een hele goede film. En ook wel echt leuk gemaakt. Mm -hmm. En je bent er eigenlijk zo doorheen met af en toe een liedje er tussendoor. En uh, ja, je, je, het is ook heel grappig aan het eind van de film. Komt Mufasa zeg maar, ook op de plek waar de Lion King dan de originele zeg maar, begint. En uh, ja dat verhaal is ook wel leuk. Hij draait nog wel eventjes in de bioscoop. Hij is natuurlijk best wel al vorig jaar gereleased. Maar hij was erg populair, want de zaal zat wel vol. Dus uh, ja, blijkbaar een oh. leuke film om, uh, om misschien nog even te kijken. Maar het is, zo, het is sowieso echt, uh, crickets in de bioscoop op het moment, er is echt helemaal niks. Het is natuurlijk altijd wel een beetje die periode. Ja, maar Mufasa was dus heel druk. Ja, maar ik bedoel gewoon meer qua nieuwe films. Niet zozeer van... Uh, ja. ik, niet, ik heb mijn dat niet gezien, dus ik kan er ook niet veel over vinden. Maar uh, ik moest nog wel een keer kijken trouwens. Maar het is zo, zo lijkt wel gewoon... sinds we al die streamingsdiensten hebben en zo... lijkt gewoon de hele bioscoopwereld een beetje opgedroogd of zo. Is dat nou mijn beleving? Of? Maar ja, je zou toch wel denken nee. dat er nog steeds films worden gemaakt? Nou ja, Want dat, taal, wordt, dat gebeurt dus wel. Maar die, die worden dus op Netflix gereleased. Al die kleine studio's die dat dan doen worden opgekocht. En waar die dan vroeger gewoon... Ja, wat, wat minder groot in die bioscoop zaten zitten die nu op Netflix. Ja. Dat, dat, dat is het volg en, volgens mij. maar ja, natuurlijk ook, kijk, bijvoorbeeld... De, de, de grote speler van de afgelopen decennia <laughs> natuurlijk... Marvel, die is ook een beetje echt afgevallen. Die, die deden altijd natuurlijk drie, vier, vier grote films per jaar... op een gegeven moment. Heb je Endgame gehad, kreeg ik corona tussendoor... een jaar flop, na flop, na flop... op de uitzondering Ja, maar dat daar. kwam door Disney. Je ja, hebt ja, wel nieuwe Captain America nu begint. Ja, maar ik, hè? Ik, ik, heb dus, ik las dus een review van de NRC. Ik geloof dat die film één ster krijgt. Nou, ik kan me niet heugen wanneer ik voor het laatst... Een review opgelezen waar een film één sterk krijgt. Dat is niet best. Nee. Maar goed, dus Zeker uh, ook Disney. Uh, ja, maar Marvel ja, was. Ja. Zeg maar ook tijdens de hoogtijdagen, Zeg maar niet het hele begin, maar, zeg maar vanaf geloof ik 2014 of zo, of 15, ben ik niet precies. Mm -hmm. Is Marvel al van Disney. Dus ze hebben echt wel onder Disney heel veel goede films uitgebracht. Um, maar het is gewoon een beetje opgedroogd. Maar goed, we zijn alweer door ons uh, doordraaien... om momentje heen, tenzij iemand nog aanvullingen heeft. Ja, die nieuwe van Lady Gaga. I'm and Ik vind dat zo'n raar nummer. Maar het is wel typisch Lady Abercadabra. Gaga. Abercadabra. staat gewoon nummer 1 in het Nederlands top 40. Ja, het wordt erg gehyped, dat nummer. Ja. Ik, ik vond ja. uh, Disease, dat vond ik veel beter. Ik moet zeggen, ik heb al, eigenlijk al heel lang... geen Lady Gaga meer geluisterd. Ik, uh, nee... Eigenlijk, ja, ze is lekker uh, bezig hoor. Ja, ze is weer we een draaien beetje terug aan het komen. Volgende maand. Ja, ja. Ja, we gaan het volgende maand wel even draaien, dat, dat beloof ik nu. En nu, nu, nu, nu een nummer van 15 minuten? Nou, het nummer heet 15 minuten, oh. dus dus, want wie uh, weet misschien, Serena oh Carpenter heeft natuurlijk heel veel succes gehad met het album Short and Sweet uh, afgelopen jaar. Geen idee. En nu, nu is het long en sour. <laughs> maar nee, maar ze, hebben dus, ze heeft dus... Uh, <laughs> Ja, het is geen serieus woord meer mee te voeren. Maar uh, ze heeft nu dus een deluxe... Nou, maak gewoon een grapje. Ze heeft dus nu een... Ja, Mijlen, oké. Okay. Uh, ze hebben dus nu een deluxe edition uitgebracht van dat album uh, waar ook bijvoorbeeld Dolly Parton op staat Maar een van mijn favoriete nummers van die nieuwe deluxe edition is dus 15 Minutes. het is echt weer typisch Serena Carver, een beetje cheeky. Maar wel gewoon een weer lekker, een beetje zomersachtige vibes. Nou, we gaan gewoon even luisteren, dan mogen jullie daarna wel een mening over hebben, oké? Okay? Sure. Guess that means I'm dead Nee, ja, nee wat, wat vonden we ervan een goed nummertje dit, hè? Uh, Medioker. Okay. Ik vond hem wel prima. Ja, het, is niet, het is gewoon niet mijn stel, maar hij was, hij was objectief best goed. Nou, dus ik kan me best ja. voorstellen dat mensen dit gewoon ja, leuk gaat vinden. Het staat ook in een uitverkocht psychodome in de komende paar maanden. Nou precies, dan kan dus, ik daar ja. veel van zeggen. met mijn obscure artiesten die dat zeker niet doen. Ja. <laughs> goed, uh, maakt ook allemaal niet uit. We gaan nu naar een wat misschien niet helemaal mijn smaak. is, maar onze songfestival in We hebben hem nog niet gehoord, ja. maar hebben we alvast de Moet eerste... Moet ik hem even introduceren? Ja, introduceer maar even. Nou, uh, we hebben natuurlijk vorig jaar dat debakel gehad met de disqualificatie van Joost Klein... En uh, toen hing even in de lucht of uh, ja, Afrotros überhaupt wel weer mee wilde doen aan het uh, Europese feestje. Maar dat hebben we toch gedaan. En we hebben Kloot hebben gebracht, of uh, ingezonden. En uh, hij is natuurlijk bekend geworden afgelopen jaar met verschillende nummers. Waar hij het Nederlands combineert met het Frans. En uh, de Songfestival-inzending, en ik heb hem al een paar keer geluisterd. Klinkt op zich best redelijk, echt een Songfestival-liedje. Is dus een combinatie van het Frans en het Engels. En als je zo meteen heel goed naar het nummer luistert... Dan, uh, ja, dan is het best wel uniek... want midden in een zin gaat hij dus van het Frans naar het Engels... en dat heeft wel iets, uh, iets speciaals. Uh, C'est la vie heet het nummer, dus dat is wel een volledig uh, Franse titel... En kopieert. Je eens denken aan een Boef. Die zegt toch ook wat? Dat is nummer als dus Schotjes, Tel Aviv en zo. Geen idee. Dat lijkt me. Geen idee, maar, klopt, man. maar Mickey, Mickey zegt dat over die titel. En het klopt wel. Chef ja, Special, Special heeft ja. ook uh, onlangs een nummer uitgebracht. Dat ook Tel Aviv heet. En het is ook wel vaker gebruikt. Inderdaad, in andere nummers. Maar ja, wie weet, uh, kan dit uh, hoge ogen scoren. Hij is wel na het uitbrengen van het nummer gisteren is hij in de top vijf terechtgekomen van de boekmakers... en daarvoor stond hij nog wat lager. Dus ja, het heeft toch wel zijn effect Kijk, gehad. Laten we hem gewoon wat even nog een, Wat ik, ja? nog een leuk, nou ja, leuk een nieuwtje was... is dat het nummer een dag te vroeg werd, is uitgelekt. Ja, vanwege ik dat het een was, hoor. As, nee, nee, nee, dat is vanwege een Azerbeidjaanse student... die uh, het op een geheime... of nee, geheime... Er zijn wel Telegram-groepen, daar weet Mirko waarschijnlijk meer van... waar wel eens, nee, waar wel eens uh, nummers die nog niet gereleased zijn... al in worden gedeeld en dan uh, worden gelekt of dat soort dingen. En dat is met dit nummer blijkbaar ook gebeurd. Ik vind het nog steeds wel heel uniek. Het kan inderdaad een stunt zijn, zodat je niet op de aandacht trekt. Dat is wat ik denk, my. Maar mensen konden dus al een dag eerder het nummer horen. Maar ja, vandaag en gisteren is het nummer uitgebracht... en vandaag ook de videoclip en het is... Uh, ja, ik vind het wel een vibe. Okay. Ik ben vooral benieuwd hoe het op het podium is. Hey, ik heb het nog duur. niet gehoord, okay. ik ga hem mening geven. Oké, okay, dit wordt jullie Heel nog goed gaan luisteren. luisteren. Ik ook. C'est van Cloud, onze songkastie van 2025. C'est la vie, she sang to me, je me rappelle. je petit, oh, I was just a little boy, but I remember La mélodie, la mélodie C'est comme ci, si, c'est comme ça C'est en haut et en bas et goes up, it goes down And around, and around Quel sera, oui sera Me voici, me voilà Chante 1 un, deux, trois C'est là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 La vie. Nou, dit wordt onze songfestival-instelling voor 2025. Mirko die heeft een mening. <laughs> ja, ja, ik heb wat deze is dus raar, echt nog nooit gehoord. Dus dit is echt mijn allereerste keer dat ik deze uh, nou ja, heb, heb geluisterd. Maar wat, wat, wat ik gewoon hiermee heb, is zijn stem is heel goed. Hij, hij kan echt oprecht mooi zingen. Ik vind ook die, die samenhang tussen dat Engels... en dat Frans, vind ik leuk. En nou ja, misschien had het nog vettig geweest als je zelfs wat Nederlands... erin had, uh, had verwerkt. Alleen, wat mij gewoon opvalt, en ook vanuit mijn productieachtergrond... is de akkoordprogressie die hij gebruikt in het nummer. Maar ook de overgang. Uh, nou ja, een beetje het dansstuk... als je het zo mag noemen... Ik vind het een beetje een psychnummer. Het is een beetje, een beetje een gekke overgang. Het is, het is heel hele standaard akkoordprogressie. Echt, echt, ik heb dat in, in elk nummer ooit gehoord, zeg maar, al eens. En, het, en, en voor hoe uniek zijn, uh, zijn, zijn verschillende talen dan, zijn die, die in dit nummer verwerkt. Uh, valt dat ja. eigenlijk totaal niet door hoe standaard de rest van het liedje is. Dus nee, dit is zeker geen winnaar. Ik, ik zeg niet dat het, het... is niet vreselijk. Het is zoals altijd... Nederland heeft vaak gewoon prima inzendingen. Het, het voldoet zeker aan een bepaalde basis van kwaliteit. Het is gewoon een popnummer. Uh, het zit technisch verder gewoon goed in elkaar. Maar mm, het is nee. Het heeft niks... Weet je, dat was, Vorig jaar was dat in die zin wel leuk. Het was wel gewoon echt een totale wildcard. En ik heb zelf ook niet zo superveel met Joost Muziek verder. Maar het was wel, het was wel echt heel uniek. Nou, en dat heeft dit gewoon totaal niet... Dus nee, het is niet op hetzelfde niveau. Nee, absoluut niet. Nou, weet je hoe ik er altijd een beetje insta, ik ben natuurlijk nooit. Ik ben nooit echt een heel erg uh, grote cloud fan geweest. Dat komt ook. Ja, de een of manier doen zijn nummers gewoon voor mij echt helemaal niks. Het blijft wel dat in mijn hoofd het Dit ook. Dit heb ik nu ook weer de hele avond in mijn hoofd. Dat is natuurlijk... La la dat is natuurlijk la voor la een nummer... is dat goed. Maar, ja, ik vind het ook niet zo. Ja, maar ook dat maakt, dat, dat is toch iets wat ik moet zeggen. Dat is niet een kwestie van talent, dat is een kwestie van techniek. Tuurlijk. Want er zijn bepaalde trucjes die je kan gebruiken... In, in hoe jij een nummer opstelt... waardoor jij iets in je hoofd blijft hangen. Daar is net wetenschappelijk onderzoek ja. naar gedaan. Dat heeft te maken met de manier waarop jij bepaalde akkoordprogressies afkapt. Een bepaalde herhaling. En juist ook een bepaalde... Uh, zeg maar, dat je juist zorgt dat het, het nummer als het ware niet afgerond is, dat ja. er geen resolve is, om het zo maar te zeggen, waardoor jouw hoofd het blijft ja. herhalen, omdat er geen ja. resolve in ja, nee. zit. Dus dat zijn voor mij nee. van die dingen, als producer hoor ik dat. En dat vind ik dus juist ja. nou, vind ik verder niet bijzonder. Want dan denk ik, nou, dat heeft gewoon een goede songwriter gedaan of zo. Zegt zeg niks, uh, zeg zeg, niks over hem. Veel van dat soort muziek is natuurlijk uh, uh, voor het Songfestival is vaak natuurlijk commercieel ingestoken en dat het in je hoofd of op een, een of andere manier opvalt. Ik vind inderdaad ook wel van het nummer, uh, zeker die tussenstukjes, hè, dus de coupletten, uh, vind ik de tekst heel mooi inderdaad dus dat Frans en het Engels en ook de rust die daarin zit. Ik moest zeggen, toen ik het nummer ook voor het eerst luisterde, gisteren dan, vond ik dat dus heel mooi, dat beginstukje. En toen kwam het refrein, toen dacht ja. ik, ja. Dit, is eigenlijk, dit is eigenlijk wel heel simpel, zeg maar. Ik ben ja. Een beetje jammer Eens. voor zo'n ja. mooi Eens. nummer wat het misschien wel is. En dan zo'n deuntje waar je denkt, ja, la la la... En dan gaan Nee, we, eens, dat, dat zeg je goed, we want van, het begin was wel nice. Van, oh, het, toen dacht ik nog, nou, het kan, het kan nog ergens naartoe gaan. Maar toen dacht toen, ik, nee, de refijn is gewoon, gewoon jammer. Ja, nou ja, jammer. ik ben benieuwd. Ja. En vooral ook wat de act dan wordt. Want kijk, de coupletten zijn dus gevoelige tekstsoorten... en het, uh, uh, het, het, het, de melodie en de muziek daarbij is ook wat rustiger. Maar de refijn is juist weer weer ja, wat feestelijker of zo. Vie, en dat je dat dan viert. Tenminste, zo klinkt het. Ik ben heel benieuwd hoe het op het podium eruit komt zien, want je moet dus een soort combinatie van gevoelig en ik heel erg vierend uh, daar staan. Ik zweer dat ik blijf boeven horen, keer als ik zelf hier hoor. Ja, ik, vond dat, ik, ik vond dat Joost dat vorig jaar heel goed had gedaan, maar dat eindstukje was natuurlijk wel, dat je, je hebt natuurlijk een heel uplifting nummer en dan heb je op het eind ja. nog wat emotionele ja. stukje. Ik, ik, vond dat ook, ik vond dat ook een betere instelling. Ik, ik, ik vind het klinken zoals elk ander ja. cloud nummer, maar zoals ik zeg, daar ben ik dan niet zo heel erg weg ja. van. Dus daarom is het voor mij een beetje een net niet-nummer, zeg maar. Nee, maar ja, nee. ik. Maar, maar weet je, aan de andere kant, jongens. Kijk toch even een beetje nederland nationalisme. Onze inzendingen de afgelopen periode zijn gewoon echt supergoed. Ik kan me echt al zoveel edities teruginneren dat we gewoon keer op keer op keer op, op iets goed. Want ik vond alleen op een gegeven moment dat nummer van Juno, Juno Man Broccomi, geloof ik. Die ja. vond ik heel slecht. Ja. Die was technisch van, ook helemaal niet zo goed. Dat was een slechte inzending. Maar verder, los daarvan, nou, hebben we zoveel goede daarna inzendingen gehad. Mia en uh, nog iets. Mia. Ja, die valse. Die dus van, van het ene nummer wat ze vals zong. Oh, die dat ik... heb ik helemaal niet meegegeven. Dat nee, klopt, dat, ja. Die was die ook niet goed. Die waren ook niet door. Nee, maar... was, okay, er waren dan twee missers inderdaad. Dat maar, klopt. Maar verder. Kijk, wie verder. hebben we nou nog meer? Ja, we, hebben, we hebben de Common Limits dat... gehad. Oh, we moment, hebben ja, ja. Ilse de Lang. We hebben die, hoor, die gaat schatten. Uh, uh, uh, Anouk. Douwe Bob. Uh, ik bedoel, Duncan ja, Lawrence. was gewoon geweldig. En ik bedoel, we hebben echt oprecht gewoon als Nederland wel consequent hele goede inzendingen ja, gehad, we maar we wel ja, beter, ja. ik vind dit daar gewoon niet één van, als ik eerlijk ben. Wat vindt Mickey ervan? Ah. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Je ja, bent heel stil. Ja, ik een of yankee-danky doodle-shy, ik heb gewoon zoiets van, uh, zijn Nederland? Doe alsjeblieft een Nederlands nummer. Het is niet moeilijk. Eh... Uh, ik, ik, vind, ik ben het wel een het beetje altijd, met je eens. Dat vonden we nog best wel vaak. Ik ben het wel een beetje met je eens. Dan ik dan vind nu, juist. Het, ja, ja, ik vind het gewoon uniek. Er, er zit gewoon een ja. duistere ruimte in mij. Dit haat alles. Maar ook echt alles wat Frans of Frankrijk is. <lacht> en dan ja. sturen we zo'n Franse huppelkut. Sturen we erin. Zo'n fieste zwarte Fransman. Ja, ik, ah, Mickey, er ik vind het een beetje. Of ik vind en dit een. Nee. Mickey, ja. Ik vind dit een beetje. Ik kan altijd wel meer lachen. Ik vind dit een beetje overdreven, eerlijk gezegd. Um, maar ja, zeg gewoon, ik vind het niks. Maar goed, dat uh, laat maar. Uh, de rest van de tafel hier nogal wat hoe de vroeg. Ik heb hier even een lijstje nou, met. Ja, uh, wat voor lijstje? Met de Songfestivalinstellingen van Nederland. Afgelopen jaar. Moet ik ze even proberen te raden? We hadden, ja. we hadden dit jaar dan Claude. Vorig jaar Joost Klein. Het jaar daarvoor Mia en die andere guy, weet ik eigenlijk. Dion Cooper, ja. De, Mia, Dion en Mia, ja. ja. En, uh, en hoe heet die Mia ook weer van de achter? Nicolai. Mia, Mia Nicolai en Dion. Oh ja, ja, ja. En daarvoor hadden we S10. Ja, was toch ook, ook niks. S10 was eigenlijk ook niet goed. Ja, maar het was wel nee. op zich een gevoelig nummer. Dus dat nee. leefde wel een mooie daarvoor, raar wijze Daarvoor dat. hadden we banger. Ja, daarvoor... Sorry, maar ook raar dat ze nu ambassadeur van de vrijheid is. Dus ze pleegt zich verdomme allemaal heel, heel, heel asociaal uit... over die oorlog in Israël. Hele grove teksten. Ja, maar dat is nog en dan moeten ze binnenkort bij 4 en 5 mei... Ja, maar toch vind ik toch even wat van. Moeten ze binnenkort bij 4 en 5 mei... is ze zogenaamd ambassadeur van de vrijheid. Ik vind sowieso, we moeten stoppen... met die artiesten ambassadeur van de vrijheid maken. Als artiest maak je muziek. Dat is leuk. Mensen die naar een festival komen, omdat te vieren, die hebben niet een artiest nodig om hen wat te vertellen over politiek en vrede en vrijheid. Want daar, daar, daar, dat is helemaal nee. niet de kwalificatie van een artiest. Okay, daar we waren, moeten we gewoon uh, mee we waren bij stoppen. Ik ga al in 2019, uh, 2019 ja. hadden we Maar We zijn Lawrence. wel bijna door de tijd heen, dus je hebt er, en, er nog twee En in, in 2018 hadden we hadden we 2018 Ogene, Waylen, nee, ja. uh, 2017 Ogene, 2016 ja. Douwe Bob. 2015... Treintje Oosterhuis. Treintje Ooster? oh ja, met maar de goed, jurk. Maar goed, dat Terwijl was hem. 2013 uh, ja 2013 ja, ja, ja. en daarvoor was het allemaal slecht. Oké, okay, dat was, nee, een mooie, was een mooie afluiter. Dit was onze uitzending Waarom alweer. weet ik dat allemaal? We zijn er snel doorheen, een echte kenner We gaan nu nog even luisteren naar een afsluitend nummertje. De nieuwe single van Dove Cameron. Ja, dat is ook weer zo'n obscure artiest. Maar misschien, net is met Serena Carpenter over twee jaar wel mainstream artiest. Nog afsluitende woorden verder? Nou, ja, dat is Too Much. Uh, too Much, weet je het nummer, ja. Goed verhaal. Nou, dan ga ik, 28 ja, maart zijn we er weer. 28 maart zijn we er weer. Dit is de Dafker met haar nieuwe single Too Much. Are you bold?